Het is vrijdag 15 december en dit is de Battenvieren Podcast. Ik zit hier met uh, Wim van den Berg. Yes. En uh, wij hebben hier het verkiezingsplan van het CDA Amsterdam voor ons neus. En uh, daar gaan we even naar kijken met z'n twee wat we daar nou eigenlijk van moeten vinden. Ja, uh, komt inderdaad ook doordat, hè, we hebben al eerder natuurlijk ook het VVD-verkiezingsprogramma al behandeld en ook het verkiezingsprogramma van GroenLinks waar we mee aftrapte. Ja. En nu hebben we ook Geef mij maar Amsterdam voor ons, uh, het verkiezingsprogramma van het CDA. Ja, heet het zo? Ja, ja, geef ja, geef Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. ja, Geef mij maar Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam. dat staat ja. zelfs aan de volkant. Dus uh, helemaal, helemaal goed. Uh, dus het is de slogan van de dag. Dus, uh, nou, en, beste nou, we, Ja, we hebben het uh, beide gelezen. Jur, wat vond je ervan in zijn algemeenheid? Ik vind, uh, ik vind er heel veel hele goede dingen in staan mm -hmm. maar uh, we zijn er nog eens goed doorheen gaan ploegen en ik moet zeggen dat ik ook heel veel heel, heel uh, betreuswaardige dingen erin vind staan dat mm -hmm. ik toch denk van toch nog wel even uh, een keertje extra overheen mogen worden gekeken dat, uh, nou dan lijkt het mij in ieder geval goed want ik het, dat het ook, eens even, ook eens even, even doen uh, ja, ik zelf heb het natuurlijk ook, uh, heb het ook doorgelezen, ik vond het inderdaad ook Um, ik denk dat, dat zeker voor Amsterdam dat op zich wel de koers die in ieder geval in wordt gezet. Dat dat uh, zeker voor het CDA en ook als je dat ook vergelijkt met landelijk al positief is. Maar een extra zetje inderdaad, uh, dat, dat kan nooit ja. uh, kwaad. Um, even kijken, waar zullen we mee, uh, mee beginnen? Ja, ja gewoon uh, hier uh, de schoonste stad van Nederland. Ja, dat vond jij een heel goed ding. Ja, dat vond ik inderdaad een heel goed, een heel goed ding. Uh, ik kom natuurlijk regelmatig kom ik in, uh, in Amsterdam en... Waar het, het, uh, het CDA gelijk ook mee, uh, mee aftrapt. En wat ik ook ontzettend goed ook vind. Is dat ze gewoon zeggen. Amsterdam is gewoon een hele vuile stad. En je ziet het. Zeker op maandagmorgen, als, als, als je over de grachten gaat, of je rijdt over de grachten. Als de feestdagen voorbij zijn. Nou, maar ook als het weekend ook als de rug is. Ja, want ook weekend al, is een gewoon, feest, ja. uh, <laughs> ja. het feest. Het feestdagen dat, in Amsterdam, moet je dat, niet vergeten. Dat, uh, op een gegeven moment, uh, maar dat komt later ook nog op, uh, zegt ook het CDA ook gelukkig, van, nou, het moet in ieder geval geen pretparkstad worden zoals het <laughs> nu is, inderdaad. Uh, en ook, ook dat is in ieder geval ook een goed, uh, een goed punt, yeah. maar inderdaad. Het is gewoon, je ziet gewoon op maandagmorgen, je ziet gewoon, de, het vuilnis zie je gewoon hè, naast, de, naast de grachten gewoon. En langs de grachten zie je dat liggen. Ja, dat, dat, dat is gewoon in ieder geval een situatie die het, gewoon, uh, die uh, gewoon echt, echt smerig is. En ik herinner me ook wel de, uh, de oproep van Oscar Hammerstein heeft dat volgens mij gedaan, de, de advocaat en ook uh, Wim Pijbes ook uh, uh, die heeft ook inderdaad ook meermaals ook geroepen ook in het parool het is gewoon een hele smerige stad en er is in ieder ja. geval uh, een heel mooi uitgangspunt gewoon uh, laat Amsterdam in ieder geval gewoon weer een schone stad worden, dus dat lijkt me goed uh, een goed, goede binnenkomen in ieder geval ja, maar dan uh, punt 1.3 punt mm -hmm. daar hebben we wel wat vraagtekens bij ja inderdaad over de, over de, sp de spreiding van het toerisme want, uh, ja, want, want dat, dat is mijn, mijn, mijn, grote, mijn grote vraag in ieder geval ook, die ik daar ook bij had. Is ja, dat, het staat, dat staat in ieder, uh, in ieder verkiezingsprogramma staat dat. Dus iedereen wil dat. Maar nou is de, de grote vraag hè, van op het moment dat je hier naartoe naar, naar komt... Hè, vanuit bijvoorbeeld hè, Amerika of van, vanuit Spanje, vanuit, vanuit Frankrijk... Uh, ga je niet naar Betondorp ga je inderdaad, ja inderdaad, ga, je, ga je nou naar, naar Stadskanaal bijvoorbeeld toe, hè? of ga je nou naar, naar Schin op Gul, ja, mooie steden zijn, zijn het, uh, het ongetwijfeld maar ga je, ga je daar nou uh, de gemiddelde toeristen, ga je die dan mee, nou mee, mee blij maken, of laat je die inderdaad naar, uh, naar Amsterdam gaan, en inderdaad gewoon kijk ...Amsterdam moet zich ook gewoon beseffen... ...ja, het Rijksmuseum... ...dat staat nou eenmaal in Amsterdam. Ja. <laughs> ja dus, dus, dus, dus, dus dat er daar dus ook... ...dat er dus ook toeristen ook op afkomen... ...ja, dat, dat moet je... ...onvermijdelijk. Ja, dat is gewoon onvermijdelijk... ...en dan wordt er gezegd van... ...ja, je moet een, een spreiding doen... ...ja, dat is allemaal wel, wel leuk... ...maar... Ja, sommige. Ja, er zijn, zijn gewoon. Amsterdam heeft gewoon attracties. Uh, hè, nou, dan kom ik wel weer in die pretparkensfeer zit ik nu te bedenken, attracties. Maar Amsterdam heeft gewoon bezienswaardigheden. Ja. <laughs> ik moet dat inderdaad even. even uh, door toeristen wordt het gezien ook als attracties. Het Heeft gewoon bezienswaardigheden en ook musea, uh, uh, die, uh, hè, waar, waar gewoon een heleboel. Uh, Toeristen zijn gewoon, gewoon eenmaal op, op, ja, op afkomen. Omdat het, het. De dam vind je, vind je ook nergens anders. er zijn, zijn gewoon echte Amsterdamse. Nou, ik vraag me af, wie komt er nou echt voor de dam? Dat vind ik dan wel. Uh, nou, hoor, dat, uh, uh, het aantal keer dat ik uh, ook bijvoorbeeld ook uh, lijn 1 of lijn, lijn 2 of lijn 5 bijvoorbeeld pak. En ik in uh, een heleboel mensen uh, tegenkom, uh, toeristen die ook inderdaad ook daar expliciet ook nog even ook naar vragen. Dat is best wel voors. Ja, voor alles wat er omheen zit. Maar ja. dat standbeeld zelf. Dat is een grote piemel. Uh, ze, ze, ze, ze kun je mooi naast zitten om een jointje te roken. Dat, maar dat uh, ding zelf, dat kan volgens mij niemand wat schelen. Maar dat, uh, dat, dat, dat, dat uh, is schelen. Ja. Hadden we over toeristen nee. gesproken. Ja, ja. Toeristen, dit vind ik een hele goede. En dat vind jij ook een hele goed. Toeristen moeten mm. meer betalen. Toeristenbelasting moet verhoogd worden naar 9%. Ja, helemaal mee, uh, helemaal mee, eens, uh, mee eens ook. Uh, ook omdat je hebt... Uh, en dat, en dat, dat, dat vind ik als sich ook wel goed. Dat je hebt gewoon de, uh, de wet van de meeropbrengsten. Dat is dat je op zich de, hè, de, uh, de, rijke, de rijke Zwitser... Die wil je natuurlijk hier naar, uh, naar Amsterdam in hebben. Maar hoe meer mensen er natuurlijk naar Amsterdam komen... Ook hoe groter ook de het aantal, uh, ja, ook in ieder geval ook toeristen ook is... Uh, ja, die misschien ook liever niet ook weer hebben... zoals bijvoorbeeld de pol of uh, de, de blowende Italiaan of, of wat dan ook. Uh, ja. dus, het is op zich, dus het is ook wel goed ook dat, uh, dat er in ieder geval ook wordt gezegd... van, nou, goh, we zitten gewoon ook in ook op, uh, op hoogwaardig... Uh, Toerisme en ook eh, met, met ook een wat, wat dikkere portemonnee, omdat dat ook uh, gemiddeld genomen in ieder geval ook gewoon wat minder uh, overlast met zich uh, met meebrengt. Ja. ja, want ik hoorde laatst, dat uh, was, was jij zelf ook bij, uh, bij het uh, eerste verkiezingsdebat in de stad, ja. bij de JOVD. Daar, uh, daar was uh, ook een discussie hierover, geloof ik. En uh, toen zei Groot-Wassink, die zei uh, volmondig van ja. Een, uh, Willen we nou echt, vinden we nou echt die blowende Italianen die, die, drinken, die dronken Pol, vinden we die nou echt minder waardig tegenover de rijke Zwitser? En toen keken we ook aan we, Nou, om je te zijn. Ja, ja, ja dat, uh, ik, ik nou. weet wel wat ik in ieder geval in ieder geval liever wil hebben. Maar, ja. uh, maar, maar goed, ja. Ja, en dan die 24-uurse economie. Daar moeten we nee tegen zeggen volgens het CDA. Ja, inderdaad, 1,8. Uh, en het bijzondere hierbij ook is... is dat als je dit... Uh, als je dit leest... nou ja, kijk, de, de zondagsrust... daar kan iedereen zich wat bij... Uh, bij voorstellen. Ja, doodwerken uh, kan je niet. Dat heeft uh, moeilijk lang. Uh, dus in een collectief rustmoment... Dat, zeg maar de intentie is in ieder geval... Uh, dat, uh, Heel leuk. Maar daar staat er... Uh, uh, nou ja goed, collectief rustmoment. Dus letterlijk, ik lees even voor, dat biedt collectief een collectief rustmoment... en daardoor meer ruimte voor andere zaken. Sport, familie of wat dan ook. Maar daarbij zeg je bijvoorbeeld, he, neem bijvoorbeeld Ajax, ja dan moeten er ook gewoon, omdat in ieder geval ook allemaal ook, uh, ja. ook te laten werken, dan moeten he, mensen die bijvoorbeeld he, de broodjes Scarborough bedienen, me mensen die, uh, die misschien ook wat eten, wat te drinken willen, um, um, eventueel ook mensen bijvoorbeeld ook voor het ziekenhuis, allemaal van dat soort mensen die hebben allemaal, moeten die gewoon dus ook op zondag werken ook om zo'n voetbalwedstrijd, mm -hmm. sport wat het CDA zegt. Om dat dus in ieder geval te faciliteren. Ja, er dus... valt, valt weinig voetbal te kijken als de hele elftal in de kerk zit. Ja, pre precies. Dus die, die 24-uurs economie, dat... dat uh... Want je moet zelf sporten. Ja, nou ja, maar, maar, het, maar, ja, maar je kan ook... Ja, je kan ook uh, je kan gewoon dat... dat, dat die 24-uurs economie, dat kan je niet tegen gaan. Mensen gaan dan wel online dingen bezoeken. Of, uh, het, is, het, is, het is een utopie om in ieder geval te zeggen... van nou die 24-uurs economie, dat houden we... Dat houden we tegen. En in mijn optiek kan dat in ieder geval ook niet. Ja. Nou, dan uh, punt 1, punt 10. Dat vind ik een hele goede. En dat mag best vaker gezegd worden, denk ik. Maak werk van gravity-bestrijding. En dan vooral verminderd normbesef, vinden ze het. Daar leidt het toe. Het is vervuilend, het is een vorm van vandalisme. En dan denk ik, ja, dit is allemaal vanzelfsprekend toch, denk ik, de luisteraar thuis. Van ja, gravity, daar, daar zijn we toch op tegen. Maar GroenLinks, die heeft gewoon. Heb ik eens een keer gelezen? Die heeft gewoon hele beleidsplannen waarin staat dat ze. ...gravity bij wijze van spreken willen gaan verheerlijken... ...omdat het ook deel is van de... ...openbare cultuur... ...en uh, dat wat wij delen met elkaar... ...en uh, mm -hmm. al dat soort zaken. Terwijl... ...en uh, dat... dat uh, ...daar ben ik het ook wel met het CDA... inderdaad ook eens... ...het maakt ook gewoon een onderdeel ook uit van die verloerde omgeving... Hè? ...het is... ...als je, als je naar, naar, naar gravity... ...kijkt en ook van waar komt dat inderdaad... Hè? ...bijvoorbeeld Station Belma Arena... ...dat is daar bijvoorbeeld een goed, een goed voorbeeld uh, van... Uh, en ook bij, uh, bij strandvliet zie je dat ook mm -hmm. inderdaad heel erg. Ontzettend veel, veel gravity En dat, uh, dat maakt inderdaad ook een hele... Omzaalige uh, indruk, ja. Ook op monumenten in, uh, in de binnenstad. Het is gewoon, gewoon lelijk, gewoon zonde. Dus uh, ik rijd elke dag nog langs... Uh, of, nou, elke dag regelmatig langs uh, Haarlemmer, uh, Haarlemmerpoort. Mm -hmm. Nou, daar staat, uh, het is inmiddels weggekrapt. Maar er staat nog steeds mm -hmm. uh, Free... Uh, free uh, hoe heet die? Die ene mafketel die toen in... Uh, bij de G8 rellen was opgepakt in Duitsland. Nou, er, was er, toen, er was toen iemand van een of de krakersclub. Die was daar opgepakt. En toen waren ze er allemaal boos over. En toen hebben ze die naam daar oh, opgespoten. Maar die is er afgekrabbeld. Je ziet het gewoon nog steeds. Het is gewoon lelijk. Het is gewoon uh, eeuwige schade. Ja, mij, mij ontschiet ook even de naam even. Wellicht dat een, dat een luisteraar er nog op, uh, op komt. Ja. Ik zou het uh, vooral zeggen. Zet het in de, in de commentbox uh, wordt gewaardeerd. Even verder nu naar hoofdstuk 2, een plek onder de zon wonen en erfpacht. En daar had jij nog wel een... Uh... Ja, wat ik, heel erg, wat ik heel erg goed vond is in ieder geval dat, uh, dat in ieder geval het CDA, in ieder geval de sociale huur, zeker in Amsterdam... Uh, ...in ieder geval ook voorst terug in ieder geval ja. wel laten dringen. Ik denk dat een heleboel mensen in Amsterdam hebben het romantische idee dat wonen in de binnenstad... ...dat dat voor een appel en een ei moet kunnen. Ja. Maar dat, dat, dat, is een, ja, echt dat is echt een geromantiseerd wereldbeeld, is dat in mijn, in mijn optiek. Zeker ook als je nu ook gewoon de ontwikkeling ook van de prijzen kijkt. Um, je, je, ziet, je ziet ook dat, dat, dat, uh, dat de prijzen in ieder geval zo dusdanig stijgen... dat het dat in ieder geval niet, ja, dat het heel raar is dat je in de binnenstad in Amsterdam uh, sociale huurwoningen vindt. Dat is, dat ja. is toch alsof het een soort van recht zou zijn om in de binnenstad te wonen. Nou, dat, lijkt mij, uh, dat lijkt mij niet. Heel sterk. En, um, ja, ik denk ook dat het ook goed ook is dat in ieder geval de sociale huur... dat die ook, um, zeker ook omdat Amsterdam gewoon echt een dure stad ook aan het worden ook is... en ook omdat het platteland mede ook leeg loopt. Ik zou het heel erg goed vinden om op het platteland... Uh, om in ieder geval als eerste soort overgang... omdat he, je kan die mensen ook niet ja. ook zomaar ook uit... Het, het in huis zetten, om in ieder geval te beginnen... ook om de binnenstad... ook om die ook in feite ook minder... Uh, ja, uh, meer spreiding. Meer, meer spreiding, inderdaad. Dat lijkt me een heel goed... Uh, heel goed iets, ja. ja. En hier, uh, hier heb je nog wel een... Uh, jammer klacht over, wat hier staat. Ja, dus inderdaad... Een, de, de stad inderdaad, dat die voor jong en oud... zou moeten, moeten zijn. En dat is... altijd iets wat ik zie als... een heel goed... in eerste instantie, als je dat leest, dan... Lees je he, nou een stad voor jong en oud, dus paragraaf 2.5. Dan lees je um, in ieder geval, en dan hebben de meeste luisteraars ook een prachtig beeld ook voor zich van uh, spelende kinderen, een leuke leefomgeving, uh, lachende ouders erbij die dat ook allemaal uh, vanaf arme he, die elkaar ja, naar ja, kijken. Ja, dat, ja en ik van, een, dit een, is het leven, dit is een, het genot. Een, een, een prachtig beeld en Stramende inderdaad, zon. ik gun het. ...oprecht al die ouders om zo'n zo situatie in ieder geval om die te krijgen... ...en ook om dat, om dat leefbaarheidsideaal, om dat ook inderdaad ook na te streven. Maar de praktijk wijst dat dan gewoon anders, wereld, anders ja. uit. Um, um, ik zelf fietste, uh, heb heel erg vaak ook, zeker ook s'avonds ook... ...onder het tunneltje van het Rijksmuseum dan door ...en dat ik s'avonds kwam bij... Um, dat skatepark wat je, bij, wat je bij het Rijksmuseum ook onder andere hebt. En ja. er, er, is een, er is een groot skatepark. En um, ja als je ook gewoon ziet, ook wat daar allemaal ook voor een tuig uh, s'avonds op scootertjes allemaal rondreed. Um, uh, like, uh, he, dat, dat heet dan chillen. Uh, he, dus dat je dan, dat, je, dat, je, dat je dan in ieder geval. Um, ja, weet je wel, het dan gezellig en zo hebt. Maar dat maakt gewoon een hele intimiderende indruk op het moment dat je gewoon s'avonds niet van naar huis uh, rijdt. En, en in ieder geval dus dat, dat kindvriendelijke. En ook van nou, er moet een skatebaan bij zo'n spreken komen. Een en, en extra speelterrein. Dat wordt gewoon uiteindelijk ja gekaapt, ge en, gekaapt en ook geterroriseerd. Door. He, wat dus ook weer dat gevoel ook van onveiligheid. In ieder geval. Uh, met zich meebrengt. En ik denk niet dat je dat je, dus, dus dat kindvriendelijke ideaal, dat klinkt allemaal wel leuk, maar dat we, Amsterdam heeft helemaal niet meer de samenleving om dat in ieder geval ook op die manier ook voor elkaar te, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat, uh, ja, dat dat in ieder geval het ideaal is prachtig, maar de, de, de, de praktijk is wat weerbarstiger. Ja, nou, hoofdstuk 3, We zijn op de wereld voor elkaar, zorgen voor elkaar, dat is het hoofdstuk over. Uh... Over zorg. Nou, we moeten eerlijk zeggen, dit geloven we eigenlijk allemaal wel. Het is best wel prima. Ja, het staat, staat er verder eigenlijk goed ook in. Ja. Er is wel één stuk waar je ook nog jam klachten over hebt. Ja, wie heeft het woord geluksdisco? Ik heb echt een. Ik heb het partijprogramma van, van GroenLinks natuurlijk doorgenomen, waar ook al een heleboel bijzondere termen in voorkwam. Maar de geluksdisco, die kan ik toch ook wel, uh, wel, wel toevoegen. We Toe gaan het lijstje achter de koor. Laten we het even voorlezen voor de luisteraar. De burgemeester De Vluchtlaar Amsterdam. De Geluks Disco is een mooi eigen initiatief tegen eenzaamheid. Een voorbeeld van hoe het kan. Alle generaties komen samen. De millennial danst met een opa. Er zijn betrokken jongeren aanwezig. Wat een geweldige prestatie en wat een verbondenheid. Is dit geen geweldig middel tegen eenzaamheid? Waarom moet middel tussen aanhalingstekens <lacht> ja. Alles komt samen onder de discobal. De gemeente moet zulke initiatieven ondersteunen. En helpen om deze uit te breiden naar andere wijken. Ja, sorry, maar ik kan dit gewoon niet serieus nemen. Nee, inderdaad. De, de, de ge, geluksdisco. Hè, onder het CDA dan. Hè, dan ik krijg even meer geluksdisco's. Zodat, uh, ja, ik... Ik, ik, ik, ik lees deze van, zin. Wat kijk, een geweldige moet, prestatie en wat een verbondenheid. Ik kan ja, het alleen maar met cynisme lezen. kijk, ik vind het. Weet je ook, kijk, ik vind, hè, dat, dat ben ik ook wel bericht ook. Hè, dus dat, dat hè, het, gewoon het samenbrengen van eenzame ouderen en uh, wat van, van de jongeren. En ook dat, dat die generaties ook van, wat van elkaar leren, daar ben ik helemaal voor. Maar omdat nou omdat een luxe disco, dan, dan weer, dat is dan weer een, een, een kreet Dat wordt dan weer ergens verzonnen. En dan van, en goh, wat, wat voor naam zullen we het geven? Nou ja, daar is dus overal over vergaderd. En laten we dat inderdaad dan een geluksdisco noemen. Ja, ik, weet je wel, dat, dat zijn toch weer, ik weet in ieder geval niet wie in ieder geval ook aan de naam in ieder geval heeft gedacht. Maar de, de naam is echt, is echt waardeloos. Wie, wie, noemt, wie noemt nou zoiets een geluksdisco? Ja, ik, ik, ik, ik denk voor mij is het bij. niet bedacht door het CDA die naam. Maar ik vind het wel heel droevig dat het CDA dit hierin heeft gestopt. Ja, de, de, dit, soort, dit, soort, dit soort onzin moet je toch niet erkennen. Ja, de, de geluk, Geluksdisco. Of noem, noem het in ieder geval niet. Ja, of zeg ik niet van... Nou, ja, de, het is misschien nog wat ongelukkig gekomen <laughs> naam, de Geluksdisco. Maar um, uh, desondanks is het wel... Uh, ja, weet je wel, helpt, helpt het wel. Maar ja, weet je wel, de Geluksdisco, ja, vreselijke naam in ieder geval. Dat, uh, maar goed. We zijn erg verdrietig. Ja. Nou, hoofdstuk 4... Ja, hier vond ik ook iets heel goeds. Het gaat over uh, veiligheid en handhaving. En bij, hoofdstuk, uh, bij stukje 4.2 breng ik de wijkbureaus terug. En wat hier staat: de afgelopen jaren zijn, de, uh, zijn veel politiebureaus gesloten. De stad heeft nu nog maar 14 politiebureaus vergeleken met 30 een paar jaar terug. Ja, dat, dat ik dit las, dat ik dacht: in zo'n grote stad, met, uh, waar zoveel gebeurt, maar 14 politiebureaus. Het is gewoon onwerkelijk. Maar, en daarbij is het ook nog eens zo... is dat... Uh, zeker ook bij Joodse instellingen... en ik vind het goed ook dat die, dat die beveiligd ook worden. Oh ja. Uh, uh, uh, nou, de de, de, de komst hier... Ja, de, ja. punt 4... punt 412. Uh, ja, laten we daar maar gelijk naar doorgaan. Ja. Um, want uh, wat je daar ziet is eigenlijk uh, een redelijk uh, vooruitziende blik. We hebben natuurlijk ja. allemaal in het nieuws uh, die, die maf, uh, mafketel met zijn knuppel in, de, Amst in uh, de Amstelveense weg gezien. Die daar het Joodse restaurant aan uh, de heeft geslagen. Dat is gewoon ja. en, uh, een en, stalnacht. Uh, maar maar het, uh, want erger vind ik ook nog de trend ook daarvoor dat uh, nou waren die agenten die waren wel... Redelijk snel ter, ter plaatse zeg maar. Het is nog wel dat, dat in ieder geval ook met de afwikkeling daarvan. Daar was ook nog, er ook nog wat vragen bij gesteld. Maar daar had in ieder geval de politie ook in ieder geval nog wel een duidelijke uitleg in ieder geval ook bij gegeven. Van hoe ze hebben gehandeld. Ja. Maar uh, kijk wat mij wel zorgen baart. Is dat hè, dit, dit gebeurt niet. En toevallig gaat dit in die zin goed dat er snel agenten ter plaatse zijn. Maar we hebben natuurlijk ook de trend gehad. Met dat alle politiehuisjes bij Joodse instellingen. Uh, ...dat die zijn weggehaald. Heel van nou, dat, dat kan nu allemaal... ...en, en dat is allemaal, allemaal veilig. Ja, maar maar het, het tegendeel... ...is door zo'n zo aanslag... ...weer waar. Dat dat dus wel eigenlijk... ...altijd uh, op de loer... Uh, ...dat je, dat het altijd inderdaad ook op de loer ligt... ...en dat een uh, camera... Daar, daar niet uh, he, met, ja, die gaat daar gewoon niet tegen helpen nee, die filmt heel mooi hoe de, hoe de, uh, de scherven het rondvliegen en ja. dan is het de klus al geklaard dan, is het inderdaad al, dan hoeft het allemaal niet, uh, ja. niet meer. Dan, dan, dan stond je erbij en dan keek je ernaar letterlijk ja, ja. want uh, la, dat moeten we misschien nog even verduidelijken uh, dat, dat CDA zegt het hier dat de dat Joodse winkels die zouden meer beveiliging moeten krijgen Joodse scholen, Joodse instellingen maar, um, en dat is het ook, dat is ook nog eens een, ja, um, een bijkomend toeval zou je kunnen zeggen. Um, is, dat, is dat, hier staan, in dat verkiezingsprogramma stonden al de Joodse winkels, zoals ik het genoemd. Ja. En, uh, maar dit verkiezingsprogramma is geschreven nog, uh, dat is ook voor de luisteraar heel belangrijk, Om nog voor dat, dat, uh... de, um, dat de aanslag in ieder geval bij die, uh, bij die uh, Joodse winkel... ook verder ook plaatsvond. Ja, dus dus oh. in die zin ook... een soort van vooruitziende, vooruitziende blik. Ja, ja. Nou, die is er al een uh, aantal weken... deze. Dat, uh, dat klopt. Ja, hier. Ja, dit vind ik toch... deze... Ja, wel ja, ja, wat losse. Je, je, je, je komt woorden tekort. Uh, ik je komt woorden tekort. Ja, de gemeente blijft LHBTI-organisaties en activiteiten ondersteunen. Discriminatie op welke grond er ook moet worden tegengegaan. Hey, ik vind het helemaal leuk. Maar ik vind, het, ik vind oh. het toch dat je, zeker als CDA, dan moet je toch wel een streep gaan trekken. Toch op een gegeven moment. Als ik, LHBTI, de L. Lesbisch. H. Homo. B. Biseksueel. Om het tot daar aan toe. Transseksueel, daar kun je grotere vraagtekens bij stellen, maar fijn. En dan heb je de I en dat is interseks. Nou, ik, ik weet niet. Het is nog steeds gewoon een groot vraagstuk of dat interseks uh, uh, geslacht wel überhaupt bestaat. En dat is natuurlijk, dat komt nu allemaal weer op in die discussie over genderneutraliteit. Moet je dit wel zo in je, in je verkiezingsplan zo uitgebreid zetten. Ja. Zodat dat je dat erkent? ja en het uh, wordt gewoon even makkelijk al ja dit, dit steunen we ook het is een van de regenboogakkoorden getekend door de moederpartij dus, uh, ja en, en kijk en er staat niet ook alleen organisaties ook bij maar ook activiteiten hè? dus je hebt bijvoorbeeld in uh, bijvoorbeeld ook in uh, de P de P hoofdstraat in Amsterdam daar heb je bijvoorbeeld ook dat regenboogzebrapad heb je daar hè? dus uh, dat regenboogpad of het zebrapad ja. wordt dat volgens mij zelfs door sommige mensen genoemd. Enfin, maar heb je daar liggen? Ga je dat soort, gaan, wij, gaan wij dat meer inderdaad in de, in de stad krijgen? En gaat dit inderdaad ondersteund worden door het CDA? Want het staat nu alleen activiteiten. Maar gaan we inderdaad meer van dit soort dingen krijgen? Want blijft het? Ik, het ik ken, is het een DA? Ja, laat, laat ik het in ieder geval zo zeggen. Ik ken geen. Uh, geen enkele homoseksueel die nog even extra ook uit de kast is gekomen doordat, er, doordat hij in één keer zomaar een gebra pad tegenkwam. Ja. Dat, ik, ik, ken er, ik ken er geen één. Uh, dus, dus ik denk ook niet ook dat dat soort, maar, ja, dat soort activiteiten worden wel weer uh, ondersteund ook op kosten van de belastingbetaler. Ja, dat ik de, vind het ook, ook allemaal achterlijk hoor. Want je ziet, ja. je ziet de, de he het is niet eens gay pride dag meer. Het is, de, een hele week wordt vooruitgetrokken. De mm -hmm. I amsterdam die wordt uh, in de regenboog kleuren uh, ge ge gegooid. Iedere, ieder restaurantje en ieder hippe tentje wil, wil laten zien dat ze ook meedoen. Die heeft al, al, al een maand van tevoren de regenboogvlag uitgehangen. En uh, dat, dat, dat, dat gaat het CDA ondersteunen. Ik vind het ik uh, ja. weet niet waar die C is gebleven. Heel, maar, uh, heel bijzonder. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Op donderdag 4 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een winterbarbecue op de verwarmde veranda bij trouwe Bataviren fan Eduard. Voor 10 euro zal er een avondeten worden voorzien en drank meenemen wordt zeer gewaardeerd. De locatie is in Otterlo en je kunt je aanmelden via ons Facebook-event. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website Podcast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 je, je noemt dit toch, geef mij maar Amsterdam. Ja, inderdaad. Kijk, er zijn een aantal dingen die bij Amsterdam horen. Hè? Dus bijvoorbeeld het, het drugsbeleid en ook, en ook de, de, de ramen, et cetera, in, in Amsterdam. De schoonheidsprijs verdient het allemaal weliswaar niet. Maar het maakt wel onderdeel uit van Amsterdam, zeg maar. Hè? Ja. Amsterdam zonder wallengebied, um, ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk niet, niet voor te stellen. Zo... So, ja, dat, dat hoort nou eenmaal bij, bij, bij Amsterdam. En het is heel raar in ieder geval ook als dat ook uit Amsterdam ook verdwijnt. En juist dat, uh, het CDA dat kennen we ook, he, vanaf moeten we weer uh, terug ook gaan naar, een, he, naar he, mensen moeten we weer echt een identiteit ontwikkelen. He, waaronder dus ook Amsterdam. He, uh, um, en ik denk juist dat dit hoort nou echt bij de Amsterdamse identiteit. Juist dat, dat is nou echt zo'n specifiek. Uh, ding. Kijk, ik kan me inderdaad ja. goed voorstellen dat inderdaad als je inderdaad in Klazinaveen woont en je, je krijgt in ieder geval uh, te horen op de mededeling van, nou, goh, we gaan nu nog eens een extra koffieshop openen of we gaan, uh, gaan de raamprostitutie doen, dan kan ik mij voorstellen, zeker in zo'n zo provincie dat dat, dat, een, dat dat in ieder geval een, een, uh, ja, geen prettige mededeling is, maar ja, dit hoort nou eenmaal bij Amsterdam, denk ik dan. Ja, maar, ja. Hey, en dan over naar hoofdstuk 5, over, mm. uh, over leren, laten leren, het onderwijs. Hey, ik vond één ding, mm -hmm. ik één ding wat uh, hierin, alles, moet zeggen ik, van alles helemaal prima hoor, wat hier staat. Want ik, één ding wat ik echt uitvind, uh, wat er echt uitblinkt voor mij, is dat ze die nadruk leggen op mannelijke leraren. Mannelijke rolmodellen in het onderwijs. Ik denk dat dat heel goed is. Ik, denk het, uh, ik vind het heel ik, goed dat ze dat er gewoon zo in hebben gezet. Hoor. Ik, denk het, uh, ik, denk, ik denk het ook. Uh, dus nog even ook de vraag: voor Goh gaat, gaat uh, het CDA over het personeelsbeleid op scholen? Uh, dat, dat lijkt mij weer niet, maar het lijkt me wel in ieder geval om dat even wel zo ja. gewoon aan te, aan te stippen. Nou, ik wel, moet ja. wel zeggen: kijk, heel, heel links uh, roept het maar van. we moeten, we moeten uh, die, die gaan eigenlijk over iedereen's. Personeelsbeleid, die ja, maar dat wordt ook bij de ideologie, de, ideologie natuurlijk. Dat ja. wordt bij de ideologie. Overal moeten vrouwen zitten en overal moeten vrouwen zitten. En daar moeten meer vrouwen <laughs> dit en daar moeten meer, uh, meer donkere mensen dat. En dan uh, denk ik van ja, die, die doen het. Dat is wel een beetje een, een slap argument natuurlijk. Die doen het ook. Maar ik denk dat het wel echt een heel groot probleem is. Ik denk dat het ook wel een, een maatschappelijk probleem te noemen is. Dat, dat je op de basisschool alleen maar jufjes hebt. Ja, maar dat, ik denk, nou laat, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het voor, voor het CDA is het denk ik wel een goede, een goede insteek ja. sowieso wel. Ja, dat, ben ik, ik, denk, wel ik denk dat het wel echt iets wat, wat, wat vaker benadrukt en vaker gezegd mag worden ook hoor. Dat al die jufjes die, uh, kijk als jij, als jij aan het stoeien bent in de klas. Uh, met, met een andere jongen. En uh, je, je valt in, uh, je hebt Au Au. De, de docent, de, de man die, gaat, uh, die, die kijkt naar, die denkt van nou als hij herrie maakt dan uh, dat doet hij het tenminste nog. En dan kan hij er alleen maar van leren. Ja, en de juf die pakt dan net niet de verbandtrommel erbij en die, die gaat er een kusje op geven. Ja, maar ik denk ook dat je dat, ja, ik, weet je, dat is een, een wat rare term. Ik weet ook niet of dat het een goed, goed Nederlands woord is. is de verpa, verpaboïsering van de samenleving. Verpaboisering. Dus, dus, dus, dus veel meer inderdaad hè, de, de tutjes en de gaan maar door die ook allemaal van die pabo afkomen. Die dan alles keurig netjes hè, dat lesgeven uit het boekje hebben, hebben geleerd. En ik heb zelf bijvoorbeeld voor de klas gestaan. Eh, je moet het ook, ook gewoon doen. En een heleboel van die pabo, eh, van nou, nou, je moet het volgens dit doen en, uh, uh, en je moet het volgens deze richtlijn doen. En die kinderen, al die richtlijnen spreken allemaal keurig uit hun hoofd. Maar gewoon vakkennis, praktijkkennis, geen idee en dan en op het moment dat je en dat, dat, dat een heel gemerkt, groot gedeelte is dat ook, ook opvoeding hoor, denk ik. Dat denk ik dat denk ik ook, en ik denk dus ook juist ook dat je dan juist ook even uh, ja, dat he, je, iemand met die 23 dan ook is en ook niet ook even die levenservaring ook heeft, ja. he, je kan beter ook een ja. oude iemand wat dat betreft dus ook voor de uh, in, voor de klas ook ja, iemand die groepen. zelf ook al een keer een kind heeft opgevoed. Denk maar, ik dan. maar ook die ook wat meer rust heeft. Ja. He, als, je dat, als je dat ziet. Een heleboel juffies en meesters, die, die, zijn, die zitten nog in de bloei van hun leven. En die hebben ook niet die rust ook om voor zo'n groep te staan. En daardoor wordt die, worden die dus ook door kinderen ook niet serieus genomen. Want die hebben dat in tientallen door, zeg maar, van goh... Juist, ook als je al wat meer ook op leeftijd ja. bent en ook de, wat meer daar ook wat rustiger ook in staat, dan heb je ook een natuurlijke autoriteit. En een heleboel van die, uh, die power types hebben ook die autoriteit ook niet. En het is wel goed ook, en dat wordt dan in een mannelijk rolmodel nou ja, dat, hè, dat inderdaad, er zijn ook inderdaad te weinig mensen, dus daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ook... Uh, ja, ik vind ook dat in die zin ook... Dat er ook wel wat meer vrouwelijke rolmodellen zijn. Want het is heel erg dat we een verjuffing hebben. Hè? De verjuffing van het onderwijs. Maar er zit er eigenlijk ook geen... Kwalitatief goede vrouwen in die zin. Nee, je, ik je, geen, je zet ook geen vrouwen voor de klas, je zet meisjes voor de klas. Ja, dat is het verschil. Ja, maar dat is het verschil. Nou, exact, dat is dus ook het verschil ook waar ik op. Uh, waar een op, beetje vrouw met ja. levenservaring, die, die laat zich ook niet gek maken. En die, die geeft je ook gewoon een lelfje voor exact. de oren als je niet gedraagt. Nou, ik denk dat, dat we dat wel voldoende behandeld hebben. Ja. Ja, de, <laughs> onderwijs gaat op de schop, dat weet ik. Het is wel idee. Hoofdstuk 6. Over economie en duurzaamheid. Dat zijn uh, vandaag de dag altijd combo-onderwerpen. Ja. Uh, Want je kan inderdaad niet meer zomaar de economie behandelen... zonder dat we met een duurzaamheidsideaal te ja. doen. Dat is ook weer zo, zoiets. Maar goed. Ministerie van Economie en Duurzaamheid. Die ja. Oké, okay, hier. Um, hier hadden we als aantekening wat staat hier. Ik, uh, ik weet niet precies waarom, maar ik, zal, ik ga het even voorlezen... en dan komen we er van zoveel achter. Amsterdam weet op een prachtige manier werken en wonen te combineren. Ook in de binnenstad... Dat is de grootste kracht van Amsterdam. Om van deze kracht te profiteren... moet de stad ruimte bieden aan hybride woon- en werkvormen. Onze economie is sterk gebaat... bij goed aanbod aan flexibele werkruimte in de hele stad. Ja, ik denk dus dat, dat, uh, ja. dat wat je hier eigenlijk ziet staan... is ten eerste een hele hoop niks zeggende taal. Maar ook, een, uh, en dat valt mij ook steeds meer op... en ik denk ook dat het ook helemaal niet, niet goed ook is... In een soort van, hè, dat bijvoorbeeld ook het thuiswerken uh, hè, waarbij je ook niet meer die expliciete scheiding ook hebt tussen de woonruimte en de werkruimte ik denk niet dat dat, heel, dat, dat, dat, dat sowieso ook goed ook is, ik denk dat je juist uh, thuis, dat je daar veel meer ook een echte rustruimte ook, hè, dus, dus juist dat je thuis moet je dus, ook niet, hè, dus dat je niet ook naar huis ook gaat maar dat je naar een thuis ook ja. gaat zodat je daarin ook ontzettend veel rust ook krijgt, ja. en dat je op het moment dat je ook je op je werk ook bent, waarbij je ook collega's ook om je heen hebben die ook allemaal uh, geconcentreerd ook aan dingen ook zitten. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat juist daar nou net even wat meer vastigheid ook in komt. Ja, juist voor een het bepaalde CDA. Ja, juist voor het juist CDA. Wat heeft over uh, die je moet speciale momenten inrichten voor? voor bijvoorbeeld ook dat, uh, ja, dat, dus, dus, uh, dat lijkt mij nou echt ook juist ja. ook omdat het uh, ja ook om in ieder geval ook dat gezinsleven ook om dat ook stabiel ook te houden ja op het moment dat, dat uh, vader in de studeerkamer druk bezig is ja dan dan, uh, dan, werkt, dan is dat in ieder geval ook in het, met het combineren ook van het, van het huishouden, het is juist de bedoeling lijkt mij dat op het moment dat je thuis bent dat je dan een rustige omgeving ook hebt waarbij je ook goed ook aan dat dat je, dat je thuis zomaar zeggen... Uh, ja, echt, echt aan, het, aan het gezin kan werken. Juist ook op, het, uh, op de werkvloer. Dat je daar echt met je werk ook bezig bent. Ja. En, en die hele combinatie en ook juist ook het vervagen daardoor... Daardoor gaat één van, die twee hè, één van die twee dingen... Die gaat sowieso in ieder geval niet de prioriteit krijgen. En het is ofwel het werk ofwel het gezin. En ik denk dat... Uh, allebei uh, zijn noodzakelijk. Ja, allebei zijn noodzakelijk. Dus een, een scheiding is daarbij uh, goed, denk ik. Hier... Um het beste, 6.2, het beste vestigingsbeleid van Europa. Ze zetten hier uh, keihard in, ze uh, zetten hier in voor goede internationale scholen. Ik, ik weet niet, ik zie hier een, een, uh, ja, dus een aanmoedigingsverhaaltje ja, kijk, voor, ja. voor de internationalisering. En we moeten al dat talent maar binnenhalen. Maar dat staat toch enorm haaks op dat lokale verhaal wat ze houden van. Ja, dat, dat, dat lijkt me inderdaad dus ook niet, uh, niet goed. Hè, van dat, je, dat, je, dat je aan de ene kant inderdaad zegt van, nou ja, Amsterdam moet in feite... Hè, het, moet, het moet weer Amsterdams worden. En dan vervolgens een pleidooi houdt... ook voor de internationale scholen. Dat lijkt mij nou niet... inderdaad de bedoeling. Ja. Want dat, dat is een, dat is een tegen, tegenstrijdigheid. Hè, van je moet het of... Uh, ja, je moet of echt die Amsterdamse identiteit ook... Uh, ja, veel, veel meer ook aanmoedigen. En ook ja, dat veel meer inderdaad ook... Uh, ja, Amsterdam echt ook weer de hoofdstad maken. Of je moet... Um, zeggen van nou, goh, um, en dat, dat op een gegeven moment staat het ook ergens hè, van nou, goh, um, om zo moet geen New York worden, het moet geen uh, Vancouver, werd er volgens mij ook bij, bij genoemd, mening uh, Moet het in ieder geval ook allemaal ook niet worden in datzelfde stuk. Maar juist door meer internationale scholen te plaatsen, maak je het mm -hmm. veel meer ook zoals die steden. Dus dat ja. lijkt me iets wat, uh, ja, iets wat in ieder geval niet, uh, niet goed is. hier, uh, en dan gaan we even over een hoofdstuk 7 over de zorgzame stad. En hier, uh, hier heb jij een kanttekening gezet. Um, namelijk bij 7.2 goede regelingen binnen handbereik. Ze zijn dus eigenlijk zijn ze, ja. ze. Ja, ze zijn ervoor dat. dat uh, ja, zo min mogelijk mensen gaan leunen op die. Overheid. overheid, juist. Maar anders zegt ze, we moeten de aanvraagprocedures versoepelen... en we moeten de regelingen beter bereikbaar maken. Dan nou, gaat de drempel toch niet van uh, omhoog. Nee, sterker nog, daar gaat de drempel ook alleen maar naar beneden van. Hè. Dus op het moment dat je, de, uh, dat, je, dat je inderdaad een heleboel van die armoederegelingen... op het moment dat je die veel bereikbaarder maakt en veel toegankelijker... ja, dan is dus ook de kans ook dat je dus ook voor zo'n... Uh, Armoederegeling aanklopt, ja, die, die wordt daarbij dus ook groter. En ik kan mm -hmm. mij goed voorstellen uh, dat er inderdaad een heleboel mensen zijn die, uh, die zo'n regeling ook nodig hebben. Maar het moet, het moet in ieder geval niet zo zijn dat, dat op een makkelijke dat je dat zomaar in ieder geval aan kan, uh, aan kan vragen. Ja. Um, omdat ja, dan wordt in ieder geval ook de drempel, ook om in ieder geval ook aan te kloppen bij die overheid. Ja, die wordt steeds makkelijker. En daarbij um, ja, gaan juist inderdaad ook. Uh, de, het samenlevingsideaal wat volgens mij het CDA ook nastreeft, ja, dat wordt helemaal op basis van de overheid, wordt dat tot een niveau ingericht. En juist dat moet je dus ook voorkomen. En je zou veel meer, zeker ook het CDA zou dat moeten doen, veel meer een standpunt ook moeten hebben waarbij je bijvoorbeeld naar andere instellingen gaat, waaronder bijvoorbeeld ook de kerk. Ja, precies. Terwijl ik daar nou eigenlijk vrij weinig over heb. Uh. Dat bedenken we nu eigenlijk. Ja, pas dat ik, ja, ja. eigenlijk. eigenlijk ik. Eigenlijk, daar kom ik nu pas uit. Ik, ik heb bij het doorspitten van dit. Uh... Ja, Hoe vaak hebben we eigenlijk nou het woord kerk. Uh, ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb eigenlijk het, het, is het maar woord eigenlijk, het is niet kerk het gevallen. Het, het, het woord kerk, in, <laughs> inderdaad. Het, het, is, het is met dat we het nu, met we het nu noemen. Uh, we hebben dus inderdaad. Uh, Luister we hebben dit plan vanavond z hebben doorgenomen. Ik denk dat als ik het woord kerk drie keer heb zien staan, dat het veel is. Ik kan, ik, het, ik, kan er niet ik kan het mij zelfs namelijk ook niet herinneren. Dus, dus, dus als ik het drie keer heb zien staan, dan is het veel. En ik denk zelfs dat we daar nog onder ook gaan komen. En dat is eigenlijk. Dat, is, dat valt me sowieso eigenlijk ook op van het cda programma Dat inderdaad eigenlijk het. Uh, het eigenlijk, gedeelte Ja, eigenlijk het. Uh, he, God is uit de mix gehaald. Zo lijkt het wel. Um, dat. Ja, dan kan je voor. Of. of he, ik weet om Amsterdam is uh, van, van nature... Uh Godeloze stad. Nou, nou ja, juist, juist, juist Amsterdam, Amsterdam heeft best wel veel katholieke kerk wat dat betreft. hoor Daar uh, moet je niet in vergissen. Mozes en avondkerk stonden in de jaren 70 ze uh, al, al niks meer te dat, uh, doen. Toen dus stonden ze daar dus, uh, jointjes te roken binnen. Nee, ik, nee dus, maar uh, nou, ja, het staat in ieder geval bekend ook als een progressieve stad, maar ik denk, ik denk niet dat het de kansen van het CDA vergroot om dan ook met uh, om dan in ieder geval ook dan God ook uit de mix te gooien... voor de mensen die wel... op het CDA juist stemmen... ook uh, vanwege, uh, vanwege dat soort redenen. Dus dat lijkt me, niet, uh, lijkt me ook weer niet... Uh, ja. niet handig in ieder geval. Je vindt het nog wel even mooi om te zeggen... dat uh, vind ik wel echt heel goed. Maak werk van de tegenprestatie. Bam. Ja, heel mooi. Dat, uh, gewoon doen. Uh, uh, ja, inderdaad. En ook om er gewoon ook voor te zorgen dat... ...op het moment inderdaad dat je bijvoorbeeld inderdaad ook een uitkering ontvangt... ...dat er ook gewoon ook iets tegenover staat. En dat ja. lijkt mij, uh, dat lijkt mij uh, geheel logisch in ieder geval. Ja, dat, de, de, de, diezelfde hadden we het eerder, uh, had het eerder al over dat debat bij de JOVD... Uh, ...waar wij allebei bij waren. En dat is ja. een redelijk lauw debat, moet ik zeggen. Tot het eind... ...want toen noemde één iemand noemde de tegenprestatie... <lacht> ...en toen... Toen uh, verplofte de bol. <lacht> toen, toen was de ponderluxatie compleet... <lacht> ja, toen, uh, ja, het, uh, wie, zijn er wie zijn er allemaal voor de tegenprestatie, denk jij? Ik geloof dat het VVD is voor de tegenprestatie, ja. maar CD, f, D66 volgens mij niet. Uh, of wel? Nou, dat, dat moeten we nog een keer even goed ook, het, dat gaan we binnenkort ook doen. We gaan sowieso ook nog het D66-programma behandelen. Ja. Uh, er moet nog een definitieve versie van dat verkiezingsprogramma komen, ja. dus dat, dat behandelen we dan dan. Uh, maar ik denk in ieder geval dat, uh, en ik ga er ook stiekem ook wel van uit dat sowieso ook Forum, die natuurlijk ook mee gaan doen, dat die ook, uh, ook nog voor de, voor ja. de, de tegenprestatie zijn. Maar dat, daar komen we binnenkort ook wel ook over, te, over te spreken. Maar ik denk dat, uh, dat die zijn sowieso ook voor de, voor de tegenprestatie. Ja, en dan gaan we naar, uh, naar hoofdstuk 8. En die, uh, ik vond het wel eigenlijk wel een beetje een ironische kop, dat is... Uh, wie zal dat betalen, staat er? Een zuinige en betrouwbare gemeente. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je hebt er ook. Uh, mm -hmm, je denkt ja. er uh, hetzelfde al over, dat uh, ik vind het nou. Uh, ik, ik dacht, bij, bij, op meerdere momenten in dit, uh, in dit plan dacht ik. Uh, in mijn achterhoofd ook wel van ja, wie gaat dit dan uh, betalen? Zoals bijvoorbeeld ook, hè, neem bijvoorbeeld ook het eerste punt wat we ook helemaal uh, waar we ook mee uh, dat in Inderdaad, gewoon een schone stad. Nou, dat vind ik, ik vind dat belangrijk. Maar dat gaat geld kosten. Uh, maar dat gaat wel geld, ko <lacht> geld kosten, inderdaad. Hier, we, moeten onder, we moeten geld gooien in uh, uh, en nu, nu kijk ik bij hoofd succes weer even terug. We Moet ja. allemaal geld in uh, compostbakken, er moeten allemaal initiatieven ondersteund worden. Er moeten allemaal uh, steuntjes in de rug worden gegeven. De geluksdisco moeten allemaal geld krijgen. Er moeten uh, allemaal weer politiebureaus bijkomen. Er moet een, um, uh, er moet een nachtwacht, uh, een tweede nachtwacht mm -hmm. komen die je uh, extra, extra gaat opletten. Nou, kortom, er moeten heel veel centjes uh, mm -hmm. uit de portemonnee rollen. Maar ja, wie zal dat betalen? En hier staat nu niet echt een verhaal waarvan ik denk... Van, ja. van dat het helemaal dikt. En een goed voorbeeld daarvan is... Um, dat is bijvoorbeeld ook de achtergrond. Um, hier, als je bijvoorbeeld ook het achtergrondverhaal leest. Dus dat is dus uh, voor de luisteraar die ook meebladert. Dus dat is hoofdstuk 8. Uh, dat heeft elk onderdeel van een hoofdstuk. Heeft ook een stukje achtergrond. Nou, bij hoofdstuk 8 in het stukje achtergrond. Uh, daar kunnen wij ook de volgende, de volgende tekst ook vinden. Namelijk dat het Amsterdam per inwoner 10.000 euro aan eigen vermogen heeft. Mm -hmm. Maar waar... Uh, wat erbij ook niet staat, is hoe nou die 10.000 euro is opgebouwd. Nou, dat is als volgt uh, opgebouwd. Namelijk dat de, uh, de eigen vermogenspositie, dat is gewoon, van de, is gewoon even snel van de begroting gewoon afgehaald. Uh, en ook van, van, de, van, de jaar, of van de jaarrekening 2016 is dat afgehaald. Dat is gedeeld door het aantal inwoners. En inderdaad, als je, dat, als je dat door elkaar deelt, dan krijg je dan inderdaad uh, een 10.000 euro... Uh, aan eigen vermogen per, per inwoner, waren het niet dat in dat eigen vermogen zitten een heleboel uh, ja, be bestemmingsreserves. Dus dat zijn bijvoorbeeld, mocht bijvoorbeeld de uh, Noord-Zuidlijn, mochten daar extra kosten aan verbonden zijn, dan zit er al een bepaalde reserve in ieder geval in dat eigen vermogen zit er al ingebouwd. En wat ons ook opviel. En wat ook de stresstest ook van de gemeente Amsterdam ook al opviel. Want hier is ook onderzoek ook naar gedaan door ja. de gemeente Amsterdam. Is, is dat al die bestemmingsreserves. Dat die aan het dalen zijn. En dus dat, um, um, dat weliswaar de schuldenlast van de gemeente Amsterdam enorm stijgt. Maar dat tegelijkertijd ook de bestemmingsreserves. Ook om die schulden ook te kunnen financieren. Dat die daalt. Kortom. Uh, ook getallen, ook zoals bijvoorbeeld uh, het solvabiliteitsratio dus uh, de verhouding ook tussen uh, vreemd vermogen en het eigen vermogen ja. nou, dat zijn allemaal kengetallen die allemaal significant dalen, sterker nog op het moment dat er zelfs een scenario ook, uh, zoals stagflatie bijvoorbeeld ook is, en dan komt er gewoon een, een soort van kleine ramp gewoon die deze, die deze stad gewoon ook gaat thuisleggen, ja. en moeilijk ja, gaat namelijk gaan dat achteruit, ja, gemeentelijke schulden dus puntje 8.3 dit vond je een onzintekst. De schuldpositie of stadschuld ja. lijkt hoog... maar afgezet tegen de bezittingen... is er geen reden voor zorgen... wel voor voorzichtigheid. Ja, want wat we inderdaad ook al bij het VVD-verkiezingsprogramma... Um, constateerden, was... kijk, de bezittingenpositie... neem bijvoorbeeld het gemeentelijk va vastgoed. Mensen weten niet... In, de gemeente Amsterdam... heeft niet door... welke bezittingen... Amster de gemeente Amsterdam nu bezit. Dus dat is... Dat is heel raar. Je, je, je weet eigenlijk, eigenlijk niet wat je bezit. En doordat je niet weet wat je bezit... Weet je, ja, slaat deze tekst natuurlijk ook nergens op. Want je moet namelijk uitgaan van... Uh, bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld een bakker. Een bakker weet uh, exact wat hij wat bezit. Hè. Die Machines bijvoorbeeld, uh, een, stukje, een stukje voorraad. Die weet exact wat hij bezit. De gemeente Amsterdam heeft geen idee... ...wat zit er bijvoorbeeld nou in de vastgoedportefeuille... ...en wat kan je dus ook verkopen? en, en uh, wat, ja, wat, wat, he, Waar maar, bestaat nou die portefeuille? Maar, he, je hebt ook gekeken... Ook, ...je hebt gekeken bij de, bij de jaarverslagen... Ja. ...je hebt bij andere verslagen heb je gekeken... ...ook ja. al eerder vandaag... Ja. ...en toen kom je eigenlijk tot de conclusie... ...dat er wel veel meer niet deugt aan... Die, ...aan, uh, aan uh, de portemonnee van de stad... Ja, dus, even, uh, even buiten het CDA om dit ja, buiten omgaan. Ja, buiten het CDA om... Uh, het het zou een beetje kort voor de bocht zijn... Omdat alles nou... De, heel, nou de hele, ja, dat geldt ook voor de VVD. Kijk, dat zijn... Uh, kijk, het feit ook dat wij dit, dit noemen... Kijk, dat is niet zozeer één partij... Die hieraan ook, ook schuldig is. Dit zijn... Uh, het is collectieve slordigheid. Dit is eigenlijk collectieve, collectieve slordigheid. Maar het, je ziet dus ook wel dat in elk... Dat elk verkiezingsprogramma ook een financiële paragraaf ook heeft, dat we er wel iedere keer ook op terug moeten komen. En je ziet ook in de teksten ook, die deze mensen dus ook over de gemeentelijke financiën ook hebben, dat eigenlijk helemaal niet duidelijk is van hoe gaan we nou de financiële problemen van de gemeente Amsterdam, die ze op dit moment hebben, hoe gaan we dit nu oplossen? Er is geen duidelijk plan. No. En dat baart mij behoorlijk veel zorgen. En ja, dat plan moet er gewoon komen. Er, ik moet, vind, gewoon, er uh, moet gewoon een plan komen. Ik vind dat het wel nog heel even, want we zitten nu uh, allemaal hele nare dingen te bespreken eigenlijk ja. uh, binnen, ja. binnen het kader van het ja, ja, ja. CDA. Er vallen ja. ook wel goede dingen ja, te ja. zeggen, namelijk uh, het verlagen van de lokale lasten, dat, daar staan ze achter, met uitzondering van de toeristenbelasting. Dat vind ik eigenlijk heel goed, dat je gewoon zegt uh, een, beetje, een beetje eigen volk eerst. <laughs> ja, ik denk, ja, eigenlijk is het prima. Ja, ja en, uh, heel ook, goed. Maar ook dat je, dat je daar dus ook gewoon de hoogwaardige toeristen, waar we eerder ook al over, ja. uh, over, te, over te spreken kwamen, die maar er wel, ook aantrekt. Kan alleen maar goeds uh, met zich meebrengen, denk ja. ik. En het verkopen van een gemeentelijke bezitting hadden we bij het VVD-plannetje inderdaad ook over. Mm -hmm. Moet gewoon gebeuren. Ja. Um, Gaan we even verder blijven? Even verder. Even verder. En dan, Wat dan komen we uit de bij. Ik denk dat ze wel even... Even kijken, we hadden ook nog... Oh ja, hier ja. bij het hoofdstuk, hoofdstuk 12, Wij Amsterdam. Burgerschap en integratie. Dus vind ik, dit, dit viel mij op. Ja. Bij punt 12, 9. Maak werk van emancipatie. Staat er halverwege, polygamie hoort hier niet thuis. <lacht> ja, het is Zo, toch niet LHBTIQRSTUVW I Q R S T U V uh, ja, vriendelijk. Ja, ja, ja. Dus, dat, uh. ja dat, dat is ook wel weer typisch. Het uh, typisch inderdaad ook het. Het, CDA, het staat er echt verstopt ook als je. Als je gewoon het programma ook doorleest, er staat er echt een soort van heel erg verstopt in. Maar dan in één keer staat het er wel in één keer van met, met de vuist op tafel. Maar je moet inderdaad even, even zoeken. Maar ik weet 100% zeker dat um, partijen ook, hè, ik denk, hè, zoals bijvoorbeeld GroenLinks in Amsterdam, ja, die gaan absoluut over deze zin vallen. Dat, dat weet je gewoon geheid. Ja. Het is in ieder geval een duidelijke maar en hier gaat absoluut ook debat ook over, uh, oh, over losbanden. Als ik met uh, drie, uh, drie mensen... van twijfelachtig geslacht in bed... wil uh, ja. springen... dan ja. moet dat ja, toch ja, allemaal ja. kunnen. Dat, uh, we, dat, moeten uh, we moeten wel hiftbestrijdingen... dat moeten we wel... maar het is... Uh, maar dat gaat in ieder geval... Uh, dit, dit gaat echt in ieder geval weer worden... Uh, worden tot... Uh, ik wil het toch wel even op je schoot werpen... Uh, horen wat je hiervan vindt. De, de naturalisatiedag en de burgerschapdag. Wim, dat, dat... Ja... Ik hoor heel, Van heel veel mensen hoor ik van, van, van of nou, wat oh, voor leuk. Nou ja, in, of ik hoor wat een achterlijk gedoe. Ja, weet, weet je waar ik zo bang voor ben? Dan, dat, dat wij dan zo'n dag gaan maken. Het is een beetje hetzelfde. Althans, laten we van de luisteraar uitleggen wat het is. Ja. Uh, als als ja, eerste Sorry ja. hoor. <laughs> een beetje complex is altijd wel belangrijk. Zijn. Ja. <laughs> Punt 12.3. Ja. Maak een feest van naturalisatiedag. Als mensen Nederlands staatsburger worden en een Nederlands paspoort verkrijgen, organiseert de gemeente een ceremonie, de Naturalisatiedag. Het CDA wil dat deze ceremonie mooier, feestelijker en passender wordt, met een rol voor ons volksgriet. Ook jongeren die 18 jaar zijn geworden, krijgen voor deze gemeentelijke burgerschapsdag een uitnodiging. En weet je waar ik hier heel erg bang mee ben? we hebben natuurlijk in de Tweede Kamer dan maak ik even een stapje naar landelijk ook om dit ook even weer ook in mijn perspectief ook neer te zetten ja. we hebben natuurlijk landelijk hebben ontzettend veel gedoe gehad met de vlag ga je, he, dus met, met de vlag in de Tweede Kamer van he, elk parlement heeft een grote vlag en wij komen inderdaad aan en daar geef ik uh, Thierry Baudet ook helemaal gelijk ook in het gewoon echt een waardeloze vlag. En waar ik hiermee bang voor ben met die hè, Naturalisatiedag. Dat ook eens is is dat wij wordt. Een, dat de woorden die ook op, weer, wederom ook weer ook op het papier staan, prachtig. En dan kijk je in de praktijk. En dan, dan, dan, dan wordt er feest gevierd. En dat is dan ambtenaren onderling. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat tricky, zeg maar. Ik, ik, laat, dat, ik laat dat niet zomaar, uh, zomaar ook aan die mensen over. Ik denk dat het, dat, dat echt een. Een, een feest gaat worden van uh, ja met, met een behoorlijke uh, ja met, met, met ik, ik weet niet of dat het gewoon goed komt ik denk ik denk dat het echt dat een, vreselijk, duif, vrede, want... een vreselijk feest gaat worden ik denk dat het heel erg knullig gaat worden. Ja, op, uh, op alle kanten gaat het ongemakkelijk worden. Ja. Want er zijn namelijk ook weer... dan ga je natuurlijk ook weer krijgen. Want er zijn ook weer, zeker in Amsterdam... Ook weer een heleboel mensen die dan ook weer gaan protesteren. Weer tegen dat, dat, tegen dat ook feest. ja En, ook, en dat, dat we daar ook weer ook allemaal discussies ook over krijgen. En dat, dan is de vraag... Moet je dan een knullig feest neerzetten? Of moet je het dan maar ook gewoon niet doen? En mijn voorkeur gaat dan zeker ook gezien ook al het perikelen ook in deze stad ook financieel gezien doe het dan maar eigenlijk niet ondanks dat mijn hart misschien ja zegt van ja. ja je moet dat inderdaad groots doen maar zeg ook gewoon tegen bepaalde voorstellen van ja we kunnen het ook gewoon niet we kunnen het gewoon niet betalen ook en ja. ik, vind dan, ik vind dan dat je ook best wel economisch ook mag kijken natuurlijk ik ben ook een, ook een cultuurman maar af en toe kan het er ook gewoon niet uh, ja kan het, er, kan het er ook gewoon niet uit en dan denk ik, ik van vind, ja uh... doe dit dan niet Mogen we wel één uh, feestje vieren. Dat is dat die stad een keer schoon is. Ja, dat, uh, <laughs> maar achteraf dan wel <laughs> goed opruimen. Ja, dat zeker. We hebben het zo allemaal wel even... Ja, we hebben het helemaal door, uh, doorgesproken. Wil je nog een, een, laatste, een, een laatste afsluitend woord over het, uh, over het verkiezingsprogramma? Ik vind persoonlijk... Dat het eigenlijk wel... Uh, dat het in ieder geval de... Op details hè, van, van dan krijgt ze de aanmoedigingsprijs. Maar als ansië vind ik het een, een aardig programma. Ja, ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Ik heb verder niet veel over te zeggen. Ik heb... Uh, ja, Zo'n nadruk ligt vooral op... Uh, het uh, wat er uh, te zaniken en te zeiken valt erover. Maar uh, over het algemeen vond ik best goed. Het een dus hele goed, goede ding. Uh... Het gaat met z'n tijd mee. Maar dat uh, ja. Vind ik een hele, hele verschrikkelijke uitspraak. <laughs> ja. Dat die eigenlijk best gezegd mag worden. Voor het CDA zeker. Maar, uh, Actuele problemen. Die, die lossen ze denk ik heel goed op. Met heel veel van de dingen hierin. Precies. Ja. Dat, uh, nou uh, In ieder geval bedankt voor het luisteren. Laat vooral ja. weten wat jullie hiervan vinden. En uh, dan uh, tot de volgende aflevering.